9 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal.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 En in de strijd om de landstitel heeft Vitesse vanavond averij opgelopen. In Kerkrade kwam de ploeg van trainer Fred Rutte niet verder dan een gelijkspel, 3-3 tegen Roda JC. Vitesse gaf een voorsprong van 3-1 uit handen. De gelijkmaker van Roda viel in de 95ste minuut. Bij een overwinning was Vitesse samen met Ajax koploper geworden in de Eredivisie.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 Nog wel eens, avond. Laten we eens langs de velden gaan. We beginnen bij Herakles tegen FC Groningen. Racht nog niet mee. Druk van Herakles. Vajnovic schiet aan tegen de benen van Burnett. Een achterstand na 64 minuten. Groningen aan de leiding. Texera faalde eerder nog op een voorzet van Bakuna vanaf de rechterkant. Maar toen was daar de trap van Pizot op het hoofd van Rienstra zo klaargelegd. Dat was niet de bedoeling, want Rienstra speelt bij Herakles. Van een meter of 15 raakgeschoten hard over de grond door David Texera. Vierde goal voor hem van het seizoen. En Groningen staat aan de leiding. Beetje tegen de verhouding in, maar toch, hij telt. Nog in de eerste helft, ADO Twente en die outcome. 0-0, een hele mooie actie gezien van Danny Holla. Een stiftje over Michailov heen, maar ook net op de bovenkant van de lat. Anders was de wereldgoal geweest, nu niet. 0-0, na 19,5 minuut spelen. NAC, nek Bas Tichelen. Daar is NEC door de thuisclub behoorlijk met de rug tegen de muur gezet in de afgelopen minuten. Dat heeft grote kansen opgeleverd. Nou ja, enkel fout eigenlijk. Grote kans voor Verbeek, schietkans. Vrij voor het doel eigenlijk, maar uit een wat lastige hoek aan de rechterkant. Daarna vond daar de bespreking met de meervoud nog wel een schietkans voor Seuntjes. Maar dat was vanaf een meter of 18 en ging over. Maar nak is de bovenliggende partij. Je zei al niet meer. hij was niet echt verdiend. Nee, want Heracles maakte ook in de tweede helft meer het spel. 65 minuten op de klok. Maar Texera gaf al een waarschuwing af bij die voorzet van Bakuna. Kwam ingeleiden op het kunstras in Almelo. Prikte de bal ruim naast. Maar je zag het vorige week ook bij Ajax. Een verre trap van de keeper. En vervolgens afgerond door de spits. Een goede goal. Van David Texera zijn vierde van het seizoen. Vejnovic nu voor de thuisploeg ter hoogte van de middenlijn. Irakles kan de punten in de strijd om de play-offs goed gebruiken. Want verloor al thuis van AZ. Verloor vorige week bij Ajax met 4-0. En nog 25 minuutjes om in ieder geval de stand gelijk te trekken tegen Groningen. Het gaat wat moeizaam nu. Vejnovic weer aan de linkerkant. Metertje maar over de middenlijn heen. Rienstra zo ongelukkig met die kopbal verdedigde daar Zeefuik. Samen voorop bij Groningen met Texera. Ja, legt hem zo klaar met het hoofd. Onbedoeld voor Texera, die dus kon scoren. Voorzet Herakles nog vanaf de rechterkant. Met links voorgezet. Stijnovits Punt strafschopgebied. De controle is moeizaam. Kwanza moet achteruit. En dan is het gevaar wel even weg. Tenzij de voorzet nu nog kan komen. Van Dorda. Linkerkant van het veld. Bal richting het strafschopgebied. Springt op. Kwanza er nog bij. Komt er een schot met Bruns. Die wordt naar de buitenkant gedrongen. Veroverd. Misschien wel een corner. Thank okay. Maar het gevaar is even weg. 1-0 voor Groningen in Almelo. Dus. Heeft Ado thuis inmiddels iets meer controle in die houdt kan? Ja, ietsje, ja, ik moet zeggen, het balbezit was met name voor FC Twente. Maar die ene aanval die uh, heel gevaarlijk werd. Ook een beetje weer dombalverlies Onder andere met uh, Douglas. Die uh, toch zo onzeker speelt daar achterin bij dat uh, FC Twente. Nu gaat de bal de diepte in. Breukers met heel veel moeite naar Douglas. Ik zou zeggen, snel de bal weg. Dat doet hij ook naar Gutierrez. Maar hij krijgt hem terug en wordt dan opgejaagd. Hij speelt de bal nu wel goed naar de linkerkant. Naar Robert Schilder. Maar die ene actie was een hele mooie van Danny Holla. Die zag dat uh, Michailov te ver voor zijn doel stond. Alhoewel te ver. Ja, uh, het is maar net hoe je het bekijkt. Want uh, het was een prachtig stiftje dat uh, helaas voor Ado de naag net op de lat uh, terecht kwam. Nu uh, nog altijd Twente in balbezit. En weer is het Douglas. Alle tegenstanders laten Douglas uh, het spel maken. En uh, dat uh, is ook niet zo onlogisch. De bal gaat naar Breukers. Die speelt de bal via zijn tegenstander over de zijlijn. En die tegenstander is Aaron Meijers. Uh, ja, voor de rest FC Twente en wel regelmatig. Een beetje gevaarlijk in de buurt van het doel van Coutinho. Maar toch niet zo dat Coutinho met een volle broek staat. Dus wat dat betreft is die 0-0 wel gerechtvaardigd. Nu het duwtje van Holla. Vrije trap voor Twente. De sfeer is er wel in het stadion. Maar op het veld vlok. Flinke... Flonkert het uh, nog niet en flikkert het ook niet. Nu dan misschien. Oh, helemaal vrij. Daar kan uh, Gugierdis uh, de bal naar de buitenkant leggen. Nee, het was uh, uh, Tadic. En dan komt de bal voor het doel, maar wordt weggekomen. Wel opgevangen door Tadic. En dan probeert hij nog wat leuks te doen. Maar dat lukt uh, met de bal naar buiten geven aan Schilder. Schilder met de voorzet komt niet aan. Nog altijd 0-0. Goed tijd voor doelpunten in Breda, Bas. Ja, mijn idee. Het is 0-0 naar 66 minuten. De fase waarin NEC met de rug tegen de muur stond is eigenlijk weer voorbij. Sterker nog, in de afgelopen 3-4 minuten was dat weer NEC dat de klok sloeg en moest nakt terug. Dat nu probeert eruit te komen. Maar Goudelje, die de bal op de vuilnijke helft krijgt, heeft blijkbaar laat in de gaten... dat zijn ploeggenoten wat angstig zijn geworden en allemaal achteruit lopen. en moet dus wachten op steun. Die wordt via Seuntjes gevonden aan de rechterkant. Seuntjes loopt nu zelf door. Het in. Gaat langs Breuers, Schiet. Babos half van redt wel, maar houdt de bal tegen. Dat is strikt genomen natuurlijk genoeg. Zeker als er niemand in de buurt is. Dus loopt het goed af. We gaan naar Den Haag. Andy. 1-0. FC Twente. Geen idee wie hem heeft gescoord. Want het was een uh, nogal flippenkastachtige actie. Voor het doel van Coutinho. Dus wachten we even op de... Uh, herhaling. Het is Douglas die scoort. Het vuurwerk komt ook van de tribune van de meegereisde FC Twente-fans. Bal voor het doel. Ja, rare flippenkastbal komt uiteindelijk voor de voeten van Douglas. Die denkt, nou weet je wat, ik ram hem in het doel. Van heel dichtbij schiet hij ook nog tegen de paal aan. Uh, bal blijft gewoon ergens hangen tussen drie spelers van ADO Den Haag in. En Douglas ziet dat. Die schiet de bal via de binnenkant van de paal binnen. En scoort voor FC Twente. Twente leidt tegen ADO met 1-0. Groningen leidt ook tegen Herakles met 1-0. Rachter. Ja, het had misschien wel 2-0 kunnen zijn na 69 minuten. Kierim Omtrecht teruggefloten. Terwijl er wordt geschoten vanuit de tweede lijn door Rienstra van ver. Meter of 25. Poging van Herakles Almelo. Maar naast. Bizot gaat wel naar de hoek. En had die bal wel kunnen pakken. Laat hem natuurlijk wijs genoeg als hij is naast gaan. Keeperstrap. Voor de doelman van Groningen. Maar Kierem zojuist stond echt achter de verdediger. Had op links een vrije loop gehad. De voorzet kunnen geven. Kortom een grote kans. Groningen ontnomen. En Irakeles leeft dus nog. Een vrije trap denk ik of is het een ingooi. Omdat de bal al vanwege de helft van de thuisploeg aan de rechterkant van het veld over de zijlijn is gegaan. Schenkenveld. nou ja, terug naar Rienstra. Geen idee of dit nou een vrije trap was of niet. Bruns actief op het middenveld. Maar er is toch wat twijfel in de ploeg van Peter Bos gekropen. Niet zo gek als de derde nederlaag op een rijde. Misschien wel zit aan te komen. En het steeds lastiger wordt om die play-offs te bereiken. Nu ook een paas die zwak is. Die op de Groningse helft zo over de zijlijn gaat. Magnasco mag gaan gooien. En Groningen kan zomaar. De concurrentie moet voor een deel nog spelen of is bezig. Maar Groningen zou zomaar zevende kunnen worden. En dan doet Maaskant het opeens weer helemaal niet zo gek. Fijn of iets pakt over uit de voeten van uit de hoogte van de middenlijn. Daar is Paljic. Paljic wat aan de linkerkant. Everton daarvoor geldt hetzelfde. Voorbij Burnett zoekt de achterlijn. Dan is daar ook nog Magnasco. En Texera Groningen speelt op de counter. Dat is duidelijk. Kierum ter van de middenlijn aan de linkerkant op de eigen helft. Verslikt zich in zijn eigen actie. Nee, krijgt zelfs nog een overtreding van Schenkeveld. Misschien even vasthouden van de bek van Heracles Groningen krijgt ook een vrije trap. Ter hoogte van de middenlijn na 71 volledige minuten. Bijna 1-0 voor FC Groningen. De goal gezien van David Texera na 62 minuten. Scoren is moeilijk bij Bas De tweede helft is wel aantrekkelijker. En het is wel uh, echt begonnen. Na rust. 0-0 inderdaad nog na 69 minuten. Met een hoekschop voor het nak. Bal komt uitdraaiend. Wordt gekopt door Luits. Nou ja, gekopt. Die schampt hem eigenlijk. Komt de bal buiten het strafzochtbied voor de voeten van Verbeek. De man van de grote kans is van een minuut of tien geleden. Maar ja, met zijn rechter. Dat is niet zijn sterkste bij. Nu gillen ze! Ja, die schiet wel uit een hele moeilijke hoek. En, of Buis is het geweest. Die bal wordt van de lijn gehaald. Maar is nog steeds niet weg. Wordt weer opgevangen door Verbeek. En nu staat NEC dus weer met de rug tegen de muur. En met alle spelers in het eigen strafselgebied. Seuntjes voorzet. Wordt weggekopt door Conboy. Die geeft weer een hoekschop weg. Omdat hij de bal probeert de ene kant op te koppen. Maar eigenlijk als ze de bal zijn hoofd raakt. Of omgekeerd, Dan mag hij dan zelf kiezen. Is hij dan weer op de weg terug naar de aarde. En uh, kopt hij de bal onbedoeld de verkeerde kant op en geeft hij een hoekschop weg. Na nu 70 minuten. Dan komt de volgende. Die bal komt bij Godelje terecht. Die wil hem in één keer verlengen. Dan gaat Hooi vanaf tot schieten. Maar het is daar veel te druk om die bal een vrije baan en een vrije doortocht richting dat doel te gunnen. Daar staan te veel mensen in de weg. In dit geval verdedigers van NEC. Die bal springt er weer uit. Maar weer voor de voeten van Verbeek. En dat is dus zoals u weet de speler van NAC via Gillissen opnieuw ingebracht. Aan de rechterkant van het veld. Buis moet de lucht in. Die gaat een fel duel aan met Combo, Die bal blijft een beetje tussen de twee inhangen, Maar Buis heeft heel slim gezien dat Combo de deen die bal als laatste heeft geraakt. En zo komt de derde hoekschop in korte tijd voor NAC. En uh, ja, kom je nog nu weer op het punt dat je denkt het is een kwestie van tijd dat hij aan die kant gaat vallen. Buis, hoekschop, Godelje net niet bij de bal. Weggekopt door Breuer. Opgevangen weer door Hooy, Maar die staat met uh, 25 meter tot het doel ook met zijn rug daar naartoe kan eigenlijk alleen maar de bal terugspelen naar de rover. En als de NEC dan de tegenstander onder druk zet... gaat die bal via de rover zelfs helemaal terug naar Terraulaar. Daarmee komt het een ongenoegen van het publiek... zo hoorbaar aan het fruitconcertje een einde aan een weer van druk van NAC. Maar ja, het mag 0-0 staan. Het is in de tweede helft wel de moeite waard. En er komen goals. Douglas scoorde voor de FC Twente en die houdt Ja, opvallend pas zijn tweede doelpunt dit seizoen. En dat voor iemand die bij corners en vrije trappen... altijd mee naar voren gaat. En als je dan weet dat... Bijvoorbeeld jongens als Tadic heel aardig die vrije trappen kunnen nemen. Is het opvallend dat dit pas het tweede doelpunt is. Ado speelt slordig. Speelt een beetje mat vind ik eigenlijk. En dat had ik niet verwacht. Want FC Twente heeft eigenlijk het overwicht. Al de hele wedstrijd. Bal gaat helemaal terug naar Michailov. Die eigenlijk niets te doen heeft gehad. Speelt met een gebroken vinger. Maar volgens nog had hij met twee gebroken armen kunnen spelen. Bij wijze van spreken natuurlijk. Hij krijgt de bal weer terug aan de voeten. Want hij houdt hem keurig aan de voeten. En dan kijkt hij eens om zich heen. Ja, niemand van Ado die ook maar enige aanstalten maakt om het Michailov moeilijk te maken. Die speelt de bal naar de buitenkant, naar Breukers. Of en naar Natadis even terug naar Douglas, de doelpunt te maken. Terug naar Michailov, bal weer naar voren. En ja, bij Ado staan ze een beetje te kijken en uh, verliezen ze bijna elk duel. Nu is het Castanjos die er vandoor is aan de rechterkant. Castanjos, dit kan wat opleveren. Castanjos trekt naar binnen. Speelt de bal, ja dat is wel een goede bal. Maar Natadis staat een beetje te pitten en maakt daarna een overtreding op uh, Holla. Maar aangezien Ado in balbezit blijft, mag uh, Ado gewoon doorvoetballen via Coutinho. Eens kijken wat de lange bal van Coutinho uh, oplevert richting Van Duinen. Van Duinen, bal op de borst, wordt het uh, speler moeilijk gemaakt door Schilder. Die wint dus dat, uh, uh, uh, dat duel. En dat uh, is eigenlijk uh, uh, typerend voor dit hele uh, Ado-verhaal van vanavond. alle... Uh, duels worden verloren. Ik kijk eventjes, want er ligt een speler van Twente geblesseerd terwijl het spel verder gaat. Nu is het Omeru die de bal terugspelt naar Coutinho en Schilder. De man die geblesseerd was staat alweer, loopt alweer en moet, uh, hoeft niet in actie te komen. Het is bijna constant balbezit voor FC Twente op de helft van Ado Den Haag. en staat dan ook volkomen terecht. 1-0 voor FC Twente. Herakles in de aanval, wacht Jawel, de ploeg heeft zich bijeen geraakt. Het helft geraapt, het helft al van Bos Nog een minuut of 16 ietsje minder. Vrije trap, ja, zo in de handschoenen van Bizot. een getrapt door Bruns, een meter of tien over de middenlijn. Dat is waar hij staat. En Kierm gaat nu counteren voor Groningen. Zeefuik is niet de snelste, maar staat wel vrij. Moet wel achter de bal blijven Overtreding. Straft ja, zeker. Schenkenveld en Kirem. En dan is er geen twijfel. Nee, het is Bruns. Die Kierum naar de grond werkt als Kierum aan de linkerkant van het veld het strafschopgebied is ingesneden. Pieter Vink staat er vlakbij en heeft onmiddellijk een strafschop gezien. Geeft ook geel aan Bruns. Die zal volgende week niet spelen thuis tegen RKC. Want zo is het ook. Ook bij Herakles, net als bij Groningen, veel mensen op scherp. En dit is het moment natuurlijk voor Groningen om de wedstrijd te beslissen. Kwakman overlegt nog wat, want Bakuna en Zeefuik lijken die bal alle twee wel te willen nemen. Ja, er is wat ruzie en dat doet Kwakman wel goed, want die haalt die twee uit elkaar. Zeefuik denkt ook, ik trap ze er niet zo vaak in, drie keer dit seizoen. Maar Bakuna, ja, die staat er vanaf het begin bij en mag van Kwakman trappen... Dat is dan de man die het moet gaan doen. Precies een kwartier voor tijd. Oog in oog met de doelman van de thuisploeg. Pas veer, daar is de vrije trap. De penalty zit erin. Halfhoog links en geen uh, kans om die bal te stoppen. Het schot is hard. Bakuna zet Groningen op een 2-0 voorsprong. En uh, dat voelt als de beslissing vanavond. Het zou, ja, had je een, minuut, een minuut geleden had je het me gevraagd wat ik gezegd. Het zou 1-1 moeten zijn. Maar het is dus 2-0 voor Groningen. 0-0 is het nog in Breda, Bas Tichler. Kwartiertje nog en nu weer een hoekschop voor NEC. Zo uh, golft het in de tweede helft behoorlijk op en neer. En is uh, Valkenburg, de man die gaat trappen, dat doet hij zwak. Want uh, niet voor het eerst wordt een hoekschop echt op hoogte afgeleverd bij de eerste paal. Dat gebeurt aan beide kanten. En nu staat er ook een klein menneke, Lurling, en die kan de bal rustig uh, over de zijlijn trappen. Dan gaat de eerste wissel van deze wedstrijd plaatsvinden. Ten voorde gaat Komen in het elftal van NAC, komt voor Danny Verbeek... Die dus, zij het met zijn verkeerde been, toch een hele beste kans liet liggen. Na 57 minuten om nak op 1-0 voor te schieten. Wat dat dus niet deed. En uh, ja, wat hebben we eigenlijk in de minuten daarna gezien? Een aantal kansen voor nak. Sommige wat groter dan de andere, maar toch ook een aantal mogelijkheden voor NEC. Nog niet gemeld was de kans na een prachtig paasje van Voor. Die om zeven werd geholpen door Valkenburg, de man van de hoekschop van even. Die zag denk ik ook platje in de doelmond over het hoofd. Draaide eigenlijk vanaf de rechterkant het strafsoepgebied binnen. Schoot ineens. De bal ging zeg maar net via het zijnet over. Maar uh, ongeveer op de penalty stip recht voor het doel stond Platje. En die stond vooral boos te kijken. Ja, als je topscore, want dat is Platje van de NEC met negen goals over het hoofd ziet. Dan uh, doe je toch ergens onderweg iets niet goed. Kwartiertje nog. 0-0 de stand. Nak aan de bal met een trap van Terouwelaar van achteruit. De bal wordt onderschept door Comboy. Die trapt hem de andere kant weer op. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Platje in duel met Luiks. En dat betekent dat Nak de bal weer terugkrijgt. Ik uh, voorspelde al doelpunten, omdat je voelt in zo'n wedstrijd dat die vroeg of laat ergens gaat vallen. Omdat uh, met name Nak met steeds meer stoer en drang gaat spelen. En ik ben benieuwd wat dat nog gaat opleveren. ADO Twente en die houdt kans. Het staat 1-0 achter. En van de 19 voorgaande keren dat FC Twente op voorsprong kwam, heeft Twente geen enkele keer verloren. Uh, 15 keer gewonnen, of nee 14 keer gewonnen, 5 keer gelijk. Dus uh, volgens die... Uh, uh, uh, cijfertjes zou ADO uh, in ieder geval geen punten of misschien één puntje gaan pakken hooguit. Maar uh, daar is, ziet het niet naar uit hoor. Uh, ik denk dat ADO nog wel gaat komen. Maar het duurt wel erg lang voordat ADO een uh, fatsoenlijke aanval op de mat zet. En ik moet zeggen, FC Twente speelt weer uh, goed voetbal. Nu eventjes niet, want er werd balverlies geleden. Maar Tim Breukers uh, lost dat uh, goed op. Balbezit nu voor Gutierrez. Gutierrez met heel veel ruimte voor Schilder aan de linkerkant. En dat uh, herstel, dat heeft zich toch al een paar weken ingezet. En uh, vorige week was er een goede wedstrijd tegen Roda. En nu ook tegen Ado meteen de voorsprong. Bal bij uh, Castanjos die vorige week eindelijk weer eens uh, scoorde. Raakt de bal heel even kwijt. Maar dan is er meteen Tadic die de bal geeft aan Schilder. Vanaf de linkerkant terug naar Tadic in het Tadić Tadic probeert tegenstander te dollen. En dat lukt uh, maar. Maar half. Wormgoor blijft goed kijken naar de bal. En speelt de bal dan naar Omeru. Maar die wordt meteen vastgezet door Schilder. En uh, met heel veel moeite kan hij de bal wel wegtrappen, Maar trapt hem meteen in de voeten van Braafheid. Weer uh, centraal achterin spelen met Douglas bij FC Twente. En alles is weer op de helft van Ado Den Haag. Nee, FC Twente doet het goed. En Ado voor het eigen publiek minder. Publiek gelooft er wel in. Staat erachter. Maar ziet toch die stand op het scorebord staan. 1-0 voor FC Twente. Vanavond bleek een wedstrijd zelfs bij 3-0 niet beslist, maar bij 2-0 deze wel, rachter. Het zou zomaar kunnen. Er wordt nog wel wat gewisseld. 11 minuten voor tijd. Wie mag er vanaf? Thomas Bruns, de man van de overtreding. Blijkbaar net binnen het strafschopgebied. En dan krijgen we een nieuwe man. En die luistert naar de, de naam Joey Belterman. Hij voor de laatste dikke 10 minuten dus in de ploeg. Terwijl we wachten op een vrije trap van Groningen. In de middencirkel is het Lienkren. Naar de man van de strafschop. Bakuna aan de rechterkant. Belterman meteen aan het werk gezet. En die voorkomt een corner. De scheidsrechter of de assistent heeft gezien dat de bal op de 5 meterlijn gelegd moet worden gelegd door Pasveer. Ik kijk nog even naar Bakuna. Want die is na dat duel met Belteman op de achterlijn blijven liggen. Nou zie je dat wel vaker bij dit soort standen. Maar de scheidsrechter Pieter Vink gaat toch even kijken. Ook Tim Sparff wisselspeler even op bezoek. En de wedstrijd ligt dus even stil. Een dikke 10 minuten voor tijd. 2-0 voor Groningen op bezoek bij Herakles in Almelo. Hoe lang hebben NAC en nek nog om in jouw voorspellingen te voldoen, Bas? 11,5 minuut plus extra tijd. En wat mij betreft laat de scheidszegde gewoon nog een half uurtje spelen <laughs> totdat ik gelijk krijg. <laughs> uh, een doelpunt. van nou, als ze zo blijven voetballen, dan... Nou, strikt genomen is dit pas de eerste helft, hè? want die, uh, oh, ja. die eerste 45 minuten, die geloven we wel. Dat gebeurde zo weinig. Nee ja, 0-0, uh, 79 e minuut, gewisseld aan de kant van NEC, George, gekomen voor Valkenburg. Die er ook niet echt aan de verwachting heeft kunnen voldoen. Hij op zijn beurt dus de vervanger van Van der Velden die geschorst was vandaag. Na de rode kaart van vorige week. Balbezit voor Nak via Gillissen. Via Jansen. Beetje te kort aangespeeld. Dan zit platje erbij tussen. Dan moet Kolwijk de lucht in. Als de bal de andere kant weer opgetrapt wordt dan... ...wint Kolwijk ook wel zijn wel van Lurling. Maar gaat de bal over de zijlijn. Lurling is aan de buitenkant van Spelen. Nu na het vertrek van Verbeke en de entree van Ter Voren, Die uiteraard in het centrum staat. Tegen de club waar hij dus eigendom van is. Ter Voorde uitgeleend of ja, verhuurd. Want voor niks gaat er zon op. Door NEC aan nac Dat nu aanvalt trouwens via Leuring Die van de linkerkant naar binnen dribbelt. Daar uiteindelijk toch geen helmer in ziet. En dan de hulp in roet van De Rover. Aan de rechterkant van het veld. De Rover probeert dan de bal af te leveren. En dat doet hij heel aardig bij Ter voorde, Die nu weer even naar de zijkant gaat. Dan de bal aflevert bij Hooy. Die hebben een paar aardige dingen zien doen. Kort dribbeltje en dan Vernijner schieten. Wil hij dat nu weer? Nou, dat wil hij wel. Maar het duurt zo lang dat hij zich kinderlijk eenvoudig door George van de bal laat zetten. De invaller, dus aan de andere kant. Nou, wil Nak een overtreding? De scheidsrechter vindt dat dat niet het geval is en laat doorvoetballen. En als NEC dan ook weer kinderlijk eenvoudig de bal verspeelt, even verderop, kan de aanval van Nak toch weer gestalte krijgen. Via de rechterkant van het veld. Goedelje voorzet. Bal onderschept door Breuer. En dan zou eh, met het hoofd rechts de rest moeten doen. Nou, dat lukt. Maar de bal komt niet bij voor terecht. Opnieuw dus Nak. Dat de tegenstander zo langzaam maar zeker weer onder druk zet. Zeker als Schillissen, die gaat er flink in trouwens in het duel, de bal opnieuw herovert. Maar die springt dan aan de zijkant uit, waarvan Nak even niemand te vinden is. En dan kan NEC even opgelucht ademhalen, zeker als de bal over de zijlijn wordt getrapt door een van de NAC-verdedigers. Uh, nou ja, NAC, dat is wel een beetje uh, in één zin de samenvatting, is wel de bovenliggende partij geweest in de tweede helft. Maar hij heeft ook gezien dat het een tegenstander hier heeft getroffen die bijvoorbeeld met een kopbal op de paal van Rex, want dat hebben we gezien, met nog een kans van Valkenburg, ook wel gevaarlijk kan worden. Kortom, te veel risico nemen kan dodelijk zijn, maar NAC gaat gegarandeerd meer en meer naar voren leunen. Dat kan toch bijna niet anders. 0-0 met nog 9 minuten. Als ADO wat wil, in de eerste helft moet het nu, hè Andy? Nou, mij betreft wel, maar het is toch FZ20 dat het doet. Schilder, bal voor het doel. En ja, hij wordt net aangeraakt door een ADO-verdediger. Al was het echt gevaarlijk geworden. Nu misschien in de counter. Balbezit voor Van Duinen. Van Duinen kijkt, maar hij heeft de bal nog altijd bij zich. Gaat dan het gevecht aan met braafheid. En verliest dat gevecht. Heel simpel. Eigenlijk te simpel, terwijl er toch een mannetje naast hem, in dit geval Thierry, eh, vrij stond. Maar nu heeft FC Twente weer de bal. Het is geen verheffende wedstrijd, uh, Twente is gewoon sterker. En uh, speelt eigenlijk een klein beetje met uh, Ado Den Haag. Pas. je hebt een doelpunt. Het hoogtepunt van de avond heet Anthony Lurling. Die acht minuten voor tijd aan een dribbel begint ter hoogte van de middenlijn. Eerst Koolwijk door zijn benen speelt, dan langs de Rens van Eiderloot, alsof hij er niet is. En vervolgens op 25 meter van het doel komt. Op 20 meter, op 18 meter. En dan denk ik, schiet maar eens. En dan tot overmaat van ramp voor NEC ziet de doelman Gabor Babos. En ik zeg daar in een flauw zinnetje, bijzinnetje bij. Volgend jaar doelman Van nac, Tweede doelman weliswaar, maar toch. Daar ziet die Babos er niet bepaald lekker uit. Want het schot leek me niet onhoudbaar. Maar verdwijnt wel in de hoek. Misschien zit er een rare curve aan. Misschien wordt die bal nog van richting veranderd. en heb ik dat even gemist. Maar het lijkt mij een bal die een keeper moet hebben. Maar hij haalt hem dus niet. En Anthony Leurling heeft nak op een 1-0 voorsprong geschoten. En dat doet Anthony Leurling dan acht minuten voor tijd. Terwijl ik met een scheef oog nog maar eens kijk naar de herhaling. Nou, er is geen sprake van dat die bal van richting wordt veranderd. Of dat er een rare curve aan zit. Sterker nog. Die bal vliegt eigenlijk een beetje onder de keeper door. Babos bewijst zijn huidige ploeg een hele slechte. En zijn nieuwe ploeg een hele goede dienst. Mag ik dat zo zeggen? Een beetje flauw, maar vooruit maar. 7 minuten voor tijd. Leurling 1-0. En voor zo'n doelpunt mag je zelfs Andy Houtkamp onderbreken. Ja, dat, mag, dat mag altijd. Ik ben een, een, wat dat betreft een makkelijk mens. Balbezit voor Ado Den Haag. Wat dat Eindelijk betreft wel. Weer wat dat betreft wel. Het is Malone die de bal opzij geeft. En dan moet de bal goed gespeeld worden. Dat doet hij ook. Corolla. Heerlijke voetballer. Prachtige trap in de benen. Maar dan uh, is het Meijers die er weinig goeds mee doet. Lijkt hem een overtreding. Nu met twee benen. En pittig ook. Waarschijnlijk zal te laten doorspelen. En dus er staat de mogelijkheid op de gelijkmaken. hier. Ja! Hij zit erin. En hij zit erin door Mike van Duinen. Het is 1-1. Maar ja, hier ging toch wel een overtreding aan vooraf. Krijgt Douglas een gele kaart. En uh, denk ik dat hier ook weer een uh, klein uh, geurtje van een overtreding zat. Niet de overtreding op fair. Maar daarna met twee benen komt uh, uh, Meijers in. Op Gutierrez geeft dan de paas op Van Duinen. En Van Duinen scoort dan wel. Maar de overtreding was daar duidelijk van Meijers op Gutierrez. Goed afgemaakt. Onder Michael of Door is het gelijk geworden. Het staat 1-1 door Mike Van Duinen. Ado Den Haag tegen FC Twente. Groningen heeft de punten en de zevende plaats bijna binnen. Ja, dat ziet er netjes uit van Maaskant. Waarom gaat hij eigenlijk weg? Het is nog een minuut of 4,5 tot het einde. De Herakles zet wel druk met uh, bijvoorbeeld Casteljon. Navratiel ook voorin gaan spelen. Rechterkant van het veld. De thuisploeg met de Wierik gekomen voor Schenkenveld. En dan Kwakman. Die de bal uit het Groningse strafschopgebied. De middencirkel inspeelt. Linkeren pakt de afvallende bal. Zeefuik gaat lopen. Maar de vlak omhoog voor buitenspel. Koenders zet een buitenspel en neemt de vrije tap uh, snel. Groningen zal volgende week tegen ADO al twee mensen de Leeuwen en Schet missen met een schorsing. Maar ook problemen achterin misschien wel. Van Dijk zal terugkeren van de schorsing. Maar de debutant Letchert is er vanaf gegaan met een hamstringblessure een minuut geleden. Vervelend speelde verdienstelijk in de eerste helft van Maaskant. Een hamstringblessure na de volging op zijn eigen helft. En hij maakt het einde van deze wedstrijd niet mee. Herakles met Nafratiel aan de rechterkant wordt naar de buitenkant gedreven. Dan komt Groningen er daar goed weg. Het is 2-0 voor Groningen. Maar bij jou Bas. Het wordt 2-0 voor NAC tegen NEC. 85ste minuut. En je zou er bijna wat gaan denken. Want opnieuw blundert Babos die bij de eerste goal in de mist ging. Door een schot van afstand van Leurling volkomen verkeerd in te schatten. En nu blundert hij bij een schot van Hoy. Dat over zijn uitgestoken handen hobbelt. Beide zijn absoluut houdbare ballen. Maar de Hongaar toch niet de eerste de beste. 373 wedstrijden in zijn carrière gespeeld. Dit is 374. 38 jaar oud. Gaat ook hier de fout in. En zoals ik zo even zei. Hij bewijst zijn huidige ploeg een hele slechte. En zijn nieuwe ploeg een hele goede dienst. Hij zal met open armen worden ontvangen. Komende zomer. Als hij zich meldt in Breda. Want twee fouten van Babos. Twee blunders van de Hongaarse keeper zorgen ervoor dat eerst Leurling En nu Hoy. Nou ja, je zou bijna zeggen NAC in veilige haven hebben geschoten met die 2-0 voorsprong. Maar na de gebeurtenissen eerder op deze avond durf ik dat niet meer hardop te zeggen. Maar het lijkt er wel op. Wordt het nog gekker trouwens meteen vanaf de aftrap af. Maar uh, dat wordt in de kiem gesmoord. een uitbraak van NAC komt niet tot volle wasdom omdat tevoren de bal kan terugspelen naar Babos. En die had hem voor een keertje te pakken. Heerlijk, ik ben achter de play raken uit beeld voor Heracles. 2-0-8. Nog een minuut of 2,5. Zeefuik neemt aan. Punt op gebied. Twee verdedigers. Koenders en Rienstra. En die krijgen die brede spits van Groningen. Laat ik het lief zeggen. Uiteindelijk van de bal af. Belteman naar voren toe. Linkerkant van het veld. Paul Jitz. De linksbenige speler. Die begon op rechts. Staat nu aan die linkerkant. Castellion nog altijd in de punt. En die neemt aan. Maar verliest ook de bal. En dan heeft Vink een overtreding gezien van de Herakliden. Mij niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Maar Groningen krijgt halverwege de eigen speelhelft in inmiddels de 89e minuut. Via invaller Raji Loren een vrije trap. En dat ontneemt Herakles de kans om aan te vallen. Het lijkt erop dat Groningen met 2-0 gaat winnen. ...op bezoek in Almelo. Altijd leuk als de laatste wedstrijd... Uh, ...de late wedstrijd uh, spannend blijft tot het einde. En die houdt Daarom. En uh, dat heeft Twente aan zichzelf te wijten. Want uh, het staat 1-1 bij ADO Twente. Twente was veel sterker. Maar benutte de mogelijkheden niet. En speelde het ook niet goed uit. En nu is ADO los. 1-1 na nou, dat uh, doelpunt van Van Duinen. Goed gescoord door Dani Van. Maar ging wel een overtreding aan vooraf. En bijna nu een uh, opening naar de linkerkant. Naar Koppers. Maar Twente is eventjes alles kwijt hoor. Want uh, nu is het zelfs Brama die de bal zomaar inlevert. En ...moet er door Breukers worden gevochten om de bal in bezit te houden. Chatley speelt de bal naar voren, maar dan zit daar Beugelsdijk tussen... ...en gaat de bal over de achterlijn. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Een eerste helft die helemaal niet zo verheffend was... ...maar door het scoreverloop Twente veel sterker... ...en dan toch de 1-1 via Van Duinen is dat leuk geworden. Nu heeft Douglas de bal, die gaat maar eens lopen met de bal... ...en geeft hem in de voeten van Chatley. Chatley kijkt, aan de linkerkant is een ruimte, goede paas op Schilder... ...die veelvuldig mag opkomen... Van af die linkerkant, maar dan inhoudt, speelt hem naar Castanjos, Castanjos terug naar Schilder en Schilder weer terug naar Castanjos En zo speelt Twente een beetje de boel uit tot aan de rust. Is het Brama die de bal breed geeft op Douglas? Nu alles weer op de helft van Ado, maar het hoeft niet meer. Het is rust. We gaan rusten met een 1-1 stand bij Ado Den Haag, FC Twente. Je zei het al eerder, Bas, helemaal aan het begin, een dramatische periode voor NEC. Ja, dat is uh, niet best. 22 februari voor het laatst gewonnen. Uh, ervan uitgaande dat het hier bij een 2-0 stand voorsprong voor NAC in de inmiddels 89 e minuut uit gaat draaien op een overwinning voor NAC. Zou dat in de zes wedstrijden na die laatste overwinning betekenen vijf nederlagen en één gelijkspel vorige week tegen AZ. Ja, dat zijn geen beste cijfers als je in de buurt van de play-offs wil blijven. Waar NEC dan langzaam na dus een aardige serie daaraan voorafgaand weer uit wegzakt. Sterker nog, het verschil tussen NAC en NEC is na vanavond als het hier zo blijft. Nog maar twee punten. Dat is dus ook niet veel. NEC wil nog wel wat. In ieder geval de eer redden. Terwijl Rex nu wordt opgevangen door Luix. Dat leek me een overtreding, maar er wordt niet voor gefloten. De bal springt eruit aan de rechterkant. Wordt door Nak opgevangen via de rover. En dan probeert men daar nog één keer de bal in de buurt van ten te krijgen. De invaller. Maar die moet het afleggen in de lucht. door. Uh... Van Eijden, die de bal zo snel mogelijk naar voren trapt. Want ja, je weet maar nooit, ik heb dat gezegd op een avond als vanavond... moet je niet te snel conclusies trekken. Paasje van de George is aardig, maar net niet goed genoeg... om in de loop van Seuren-Rex mee te komen. Daar duikt de Rauwelaar op. En laten we ook zijn rol niet vergeten. Met twee hele belangrijke en goede reddingen halverwege de eerste helft. Toen het dus allemaal nog un en 0-0 was. De laatste minuut loopt 2-0 bij NAC NEC. Dacht er niet mee bij Herakles Groningen ook daar 2-0. Maar dan voor de uitclub. Zo is dat. Groningen heeft het slim gedaan. We zitten in de extra tijd die nog wel vanwege veel wissels met name drie minuten gaat duren. Vier minuten in totaal erbij opgeteld door Vink. Groningen heeft de bal met Magnasco. heeft de thuisploeg hier het spel laten maken. De omzetting Texera rechts buiten. Zeefuik in de spits. De omzetting van Maaskant heeft de wedstrijd toch wel een beetje doen kantelen. In ieder geval ervoor gezorgd dat Groningen doelpunten kon maken. Groningen dat nu ook de ingooi mag gaan nemen met Magnasco. 5, 6, 7 meter over de middenlijn. Kijkt dus even rustig waar het naartoe kan. Volgende week ADO. Wat dat betreft is niets onmogelijk voor Groningen. In deze laatste weken van de competitie. Zeefuik door Kwanza van de bal afgezet. In als van het veld. Nog één keer misschien Herakles met Rienstra. Bijna verslikt hij zich dan in Lindkren. En dan gaat de bal terug via de te Wierik naar doelman Remco Pasveer. Lange trap richting Castellion. Overigens typisch dat Herakles vorige week een bal van Sillissen niet kon behandelen. Een goal van Ajax toen. De uittrap van de doelman heeft vanavond hetzelfde reset gezien met Bizot. Nou nog één keer dan misschien Rienstra. Het schot van afstand misschien nog aangeraakt. Nee niet eens. Nog een kleine twee minuten extra tijd. Het is ook 2-0 voor FC Groningen in Almelo. Maar heeft die punten bijna binnen Bas. Ja, en die worden, voordat ze officieel binnen zijn... want we zitten in de extra tijd bijna al gevierd als een grote opluchting. Dat is overigens voorstelbaar als je het programma van NAC voor de komende weken ziet. Want uh, van de laatste vier wedstrijden, daar zit bij Utrecht uit, Ajax thuis en Feyenoord uit. Dat is de laatste. Daartussendoor nog Roda thuis. Ja, voor, met Roda weet je het ook niet meer. Kortom, uh, NAC moest zich eigenlijk ook vandaag met het halen van drie punten. wel eens helemaal min of meer veilig spelen. Op in ieder geval met een opgeruimd gemoed... Die laatste weken van de competitie in te kunnen gaan. En als je vrijheid kan voetballen dan weet je het maar nooit. Maar de stress kan er wel een beetje af. Want dit moet normaal gesproken genoeg zijn. NEC komt nog een keer. Conboy vanaf de linkerkant. De wedstrijd lijkt gespeeld met die 2-0 voorsprong. Er wordt vanaf afstand door Rex nog geschoten. Die bal wordt door, door Luiks nog van richting, veranderd wordt in de, van richting veranderd in de doelmond. En Levert dan, terwijl Terouwelaar totaal op de verkeerde been staat. Levert dan nog een hoekschop op voor NEC. Zou die bal net een decimeter de verkeerde kant opvallen, dan staat het nog 2-1. En wordt het nog echt spannend. Anderhalve minuut nog. George gaat de hoekschop nemen. De inval aan de kant van NEC. Bal komt bij de tweede paal. Moet worden weggewerkt door Goudelje. Dat doet hij naar behoren. Dan moet er van afstand worden geschoten door Voor. Die twijfelt denk ik een beetje. Wil schieten. Bedenkt zich op het laatste moment. Wil dan de bal met de buitenkant meegeven aan George. En trapt hem dan dom over de achterlijn. De slotminuut loopt van deze wedstrijd die door NAC eigenlijk al in veilige haven is geschoten. Door Lurling en Hooy. Eens kijken wie het eerst klaar is. Jij Rachler. Het zou wel eens kunnen, want hoeveel tellen nog precies? 20. 2-0 voor FC Groningen. Alle reservespelers af en toe wat shots op mijn monitor. Allemaal meegereisd met de ploeg. Veel eenheid en uh, saamhorigheid blijkbaar bij de ploeg van Maaskant. Vink zegt dat het genoeg is geweest. Hier is het klaar. En Maaskant pakt twee punten. Drie punten na een 2-0 overwinning op Heraklesse vanavond. En uh, daarmee is veel gezegd. Geen grootste wedstrijd, maar wel drie punten waard voor Groningen. De nummer 7 en Heracles zakt van de elfde plaats naar beneden. Play-offs wordt een heel, heel lastig faal opeens. En die Belg kan er nog geen genoeg van krijgen Bas? Nee, die vindt het heerlijk hier. Die uh, laat nog maar spelen, die heeft nog het geluk. Dat is wel heel flauw, maar Gillissen is nog even gebaseerd geraakt. En dat levert dan nog een extra handvol seconden op. De officiële speeltijd zit erop, de extra tijd zit erop. En op het moment dat hij fluit denkt iedereen, dat zal het nu wel voorbij zijn... Maar nee, want er is nog geduwd door een van de NAC-spelers. Daarvan is George het slachtoffer geworden. Dat levert dan nog een vrije schop op. 93 minuten ruim onderweg. En uh, dit zal het laatste moment zijn van de wedstrijd waarin NAC dus met 2-0 voor staat. George stinkt nog een bal het strafgebied in. Terrouela pakt die bal. En dan gaat de, de Belgische scheidsrechter Geldhof fluiten. En Wint Nak deze belangrijke confrontatie met NEC. De goals was gezegd van Lurling. 1-0, 83 e minuut. Hooi 2-0, 86 e minuut. En tot twee keer toe zag Gabor Babos. Nu keeper van NEC. Volgend jaar weer keeper van Nak, Waar hij terugkomt. Hij speelde hier natuurlijk al eerder. En beide gevallen zag de keeper er bepaald niet gelukkig uit. Hij wordt getroost nu. Babos door Van Eijden. Dat is een uh, groot en sympathiek gebaar van de verdediger van NEC. Die uh, straks met zijn elftal terug zal moeten naar Nijmegen. In de wetenschap dat dit nul punten heeft opgeleverd. 2-0 namelijk voor NAC. Drie wedstrijden zitten erop. Uh, Nak, Nek, 2-0. Herakles Groningen, 0-2. En Roda, Vitesse, werd 3-3. Uh, en het is rust bij ADO Twente, ruststand 1-1. Gaan we even terugkijken naar Roda tegen Vitesse. Uh, Roda kwam terug van een 3-0 achterstand in de 95ste minuut... ...maakte Mitchell Donald de maken. Jeroen Elsthoff praat met hem. Ja, in een seizoen waar het allemaal een beetje tegen zit... ...en het allemaal niet lekker loopt, is dit een wonderbare avond. Ja, zeker. Als je die 3-0 zo uh, ombergt. Nou ja, je komt tot een 3-3. Dus dat is zeker wel uh, heel mooi. Heel moeilijk tegen zo'n uh, ploeg. Alleen je ziet in het begin, de eerste, denk ik, eerste 20 minuten, zo is er niet veel aan de hand. Ik denk dat we op zich nog beter waren ook. Uh, wat kleine kansjes. Uh, kans. Uh, nou ja, dan krijg je toch weer te klunnen twee goals tegen. Ja, dat, dat, dat moet eraf bij ons. Alleen al met al uh, zijn we heel blij met 3-3. Uh, ja, laten we gewoon beginnen bij die 3-0 achterstand. Want je hebt gelijk hoor, want jullie speelden tot uh, 0-2 eigenlijk prima. Wordt het 3-0? Wat gebeurt er dan? Uh, want iedereen heeft zoiets van, ja, dit, dit is gedaan. Ja, de, de, de, tweede, de tweede ballen werden verloren. Um, werd niet meer gevoetbald. Terwijl er toch zeker ruimte was om te voetballen. En uh, nou ja, kijk naar zo'n 2-0-achterstand, dan uh, is dat anders voetballen. Kijk, als het gelijk blijft, dan, kan je wat, dan, ja, dan durf je wat meer. Dat, dat sluipt de dag al wel in. Alleen je ziet op het einde spelen we wat meer opportunistisch... en alles erin pompen. En het blijkt maar weer dat het dan uh, bij, voor ons wat beter uitpakt. Het verschil is op een gegeven moment nog één. Het staat 3-2... En hoeveel geluk Vitesse dan heeft, is, is, is bijna niet te bevatten. Ja, inderdaad. Uh, pff, die keeper, volgens mij die hem pakt. Een buitenspel... Uh, uh, ik weet niet of het buitenspel was. Was hij? Oké, okay, nou ja. Die. Uh, volgens mij nog een bal van Michael uit de paal. En uh, nou ja, uiteindelijk kan ik hem is. Dus. <laughs> nou, dat is even lekker. Ja, dat is heel lekker. Ja, zeker. Je had ook een beetje gedoe uh, uh, in de laatste wedstrijd met de trainer. disciplinair geschorst, die hebben ruzie gehad. En nou juist jij, die die 3-3 maakt. Ja, na nou, ruzie wil ik het niet zeggen. Ik bedoel, kijk, uh, ik heb, uh, normaal gesproken kan ik gewoon goed uh, opschieten met de trainer. Het is alleen, zo uh, ja, ben je ergens niet mee eens. Nou, de trainer vond dat ik het op een andere manier ik kon duidelijk maken. Uh, nou, ja, zo hadden we allebei onze mening. Maar we, zijn, we hebben er goed over gesproken. We komen eruit. Dus... Ja. Het is klaar. En vallen jullie elkaar dan in de armen nu na afloop? Ja, tuurlijk. <laughs> Zo gaat het ook weer. Hè? <laughs> Mitchell Donald, de maker van de 3-3 bij Roda Vitesse. Vitesse stond bij rust met 2-0 voor. Maar het team van Theo Jansen leek daarna te gemakzuchtig met de wedstrijd om te gaan. Uh, ja, dat, daar lijkt het wel een beetje op. Die uh, komt zelf nog op 3-0, natuurlijk. Maar daarna geven we het te makkelijk, te makkelijk weg. Ik bedoel, 3-1 geef je gewoon cadeau. Ja. Uh, Probeer eens uit te leggen, want ik bedoel, je bent een ervaren man. Je hebt al verschrikkelijk veel meegemaakt. Maar probeer eens uit te leggen wat er dan gebeurt in het veld. Ja, dat, is, dat, is moeilijk, dat is moeilijk uit te leggen. Ik bedoel, dat, dat, dat is een gevoel. Die, dat, ik weet niet, ik, ik had het gevoel dat, dat, uh, ja, dat er angst in kwam. Dat we, dat we steeds verder teruggingen en te makkelijk uh, de kansen weggeven. En, en dat was denk ik het beetje van, van vandaag. Dat de, de angst erin slopen en uh, dat we, dat we vergaten te voetballen. Ja, dat is eigenlijk gek, want, want jullie zouden toch de ervaring en zeker de kwaliteit moeten hebben om je niet te laten gek maken door uh, in ieder geval de eerste tegengoal die jullie krijgen, de 1-3. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Ik, bedoel, uh, ik, ik kan me wedstrijden herinneren dat, uh, dat, als we het even, even, dat soms als ze zitten... dat het dan uh, lijkt alsof het een beetje in elkaar valt. En, uh, dat is heel raar, want vandaag ook die komt of 3-1 en er wordt 3-2. Dan krijg je nog kansen om, om de 4-2 te maken. Dat doe je dan niet. Dan maak je de verkeerde keuze, denk ik. Anders is de wedstrijd ook weer gespeeld. En ja, dan, dan valt de 3-3 nog. En dan, uh, dat hij dan in de laatste seconde valt, is zuur. Maar ja, het was, uh, als je kijkt naar de laatste half uur, was het nog verdiend ook. Ja, ik vroeg me af hoeveel levens jullie hadden. Want jullie leken er nog mee weg te komen ook. Ja, klopt. Ik bedoel, het leek inderdaad zo. Uh, het is alleen jammer dat Goerham niet net naast komt. Hè? Dat hij nu op de paal valt en uh, dat hij daar weer terugkomt. Maar... Uh, Nee, we hadden ook wat, wat, wat geluk op een gegeven moment. Alleen daarvoor moet je de wedstrijd gewoon beslissen en moet het klaar zijn. Ja, ben je het met me eens dat jullie, ondanks het feit dat zij opportunistisch spelen hoor, en uh, alles geven... dat, dat, dat het wel uh, komt doordat jullie zelf fouten gaan maken en, en raar gaan lopen spelen? Ja, ik geloof dat we werden zelf heel onrustig en uh, heel veel balverlies we, ja, We maakten de verkeerde keuzes de hele tijd. En daarbij verloren we de bal al zo snel dat, dat het moeilijk was om aan te sluiten. En... Uh, ja, Roder pompt elke bal erin, hè. en die ballen vielen allemaal in de 16 meter. En uh, dan hebben ze met, met de Moesje, met, met Donald, hebben ze jongens die groot en sterk zijn. En Marke die voor elke bal gaat, is, zijn ze levensgevaarlijk. En uh, dat hebben we aan hetzelfde. te danken vandaag. Is dit einde titeldroom voor jullie nu? Ja, ja het is klaar. Ik bedoel, uh, ik denk dat, uh, dat, dat, ik altijd, dat ik altijd zeg ik dat IJs gewoon het titelfavoriet 1 is. Ik, uh, ik hoorde, las ergens dat al de wereld uh, dacht dat ik er druk op zou zetten bij hun. Maar, dat was niet aan de orde, want ik denk echt dat hun de betere ploeg zijn... de beste ploeg zijn uh, en dat ze, dat ze morgen ook winnen. Theo Jansen was dat van Vitesse. In de Champions League zagen we deze week Borussia Dortmund... in de slotfase twee keer scoren tegen Malaga. En vandaag zag trainer Fred Rutte van Vitesse... in blessure tijd ook zijn team twee punten verspelen. Nee, het komt dus uh, en op internationaal niveau voor... en op nationaal niveau voor. Het mag niet, maar het gebeurt wel. En het is voor mij, uh, zeker in die fase, uh, ja, is het voor mij eigenlijk een beetje onverklaarbaar. Zullen we het toch proberen? Uh, ja, er zat, ah, er zat er geen druk meer op de bal. We lieten alle ballen lieten we, uh, lieten we inpompen, waardoor we alleen maar achterwaarts gingen lopen. Zeg maar, in onze eigen 16 gingen staan. En ja, dat is niet, uh, zeker niet met, met, met de lengte die zij voorin hebben. Ja, dan, dan moet je van die goal af uh, spelen. En, het is natuurlijk makkelijk te, zeggen. Nu is het makkelijk te zeggen dat je dat niet moet doen. Maar ja, het, het gebeurde en, en het was bijna niet tegen te houden. Ja, achteraf is het altijd makkelijk praten. Maar zou je nu kunnen zeggen, jullie komen op een 3-0 voorsprong... maar echt goed aan de wedstrijd begonnen jullie niet... in de eerste 20 minuten hadden jullie het behoorlijk lastig... dat dat al op een rare manier een voorteken is geweest? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik vond wel dat we zeker... Uh, uh, ja, kijk, we, we waren hier slordig en we maakten zoveel verkeerde keuzes aan de bal. Het was... Uh, Ballen hebben een bal kwijtraken. En, uh, ja, in, in die eerste half waar wij op 1-0 komen... Ja, dat was denk ik een aanval, zoals wij dat uiteindelijk ja, voorzien hadden. Hè? Uitkomen naar andere kanten, diagonale passen en, en, en een voorzet. Ja, en Dat was natuurlijk een geweldige goal. En Als je dan uiteindelijk met 3-0 voor staat, ja, dan mag je normaal gesproken... Zeg maar, als je echt hè, de nummer 1 van Nederland wilt zijn... Ja, dan mag je dat niet meer weggeven. Ja, nou weet ik dat jij nooit hebt willen praten over uh, kampioenstress of titelstress. Maar, maar dit heeft toch wel een klein beetje met niet kunnen omgaan met een, met een spannende situatie te maken. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zou kunnen. Maar misschien wel, dat weet ik niet. Dacht je nog uh, toen die bal op de paal vloog en zelfs op het laatste op de lat, we komen ermee weg? Uh... Nou ja, daarvoor zat al zoveel uh, halve kansen of, uh, of hele kansen. Ja, je, je, je zag wel aankomen dat, het, uh, dat hij er wel eens in, in zou kunnen gaan. Ja. Theo Janssen stond hier net, die zei: Dit is einde titeldroom voor zover die er was. Uh, in hoeverre ga jij mee met die conclusie? Ja, ik bedoel, dus, dus, denk je, uh, in alle realiteit met de vier wedstrijden te spelen, zou het wel zo kunnen zijn, ja. Kijk, maar ik, ik heb het voor de wedstrijd ook gezegd. Ik denk dat ieder weekend is het uh, stuivertje wisselen. Hè? Het is uh, de nummer 1, 2, 3 en 4. Dat kan, dat kan zomaar tot het einde van het seizoen kan het, uh, kan het zo blijven. Hoe bitter is het dan dat het hier gebeurt uh, tegen een ploeg die onder de streep staat na een 3-0 voorsprong? Ja, het overkomt ook een andere ploeg hè, in Nederland. Dus uh, het overkomt je en uh, het mag niet, maar uh, op naar de volgende wedstrijd zou ik zeggen. Fred Rutte, de trainer van Vitesse. 3-3 werden dus tegen Roda. En voor Roda was dat een belangrijk punt. Want het heeft nog steeds kans daarmee om de na-competitie te ontlopen. De trainer Ruud Brood ging bij die 3-3 dan ook volledig uit zijn dak. Ja, bij die laatste goal was het eindelijk. Hè? Ja, want daarvoor ging het over drie schoenen en dan ging die bal er nog niet in. Dan denk je, ja, dat is ongelooflijk. En een goal die wordt afgekeurd. En dat zal toch niet meer? Nou ja, dan ben je terecht blij, denk ik. Ja, en dat allemaal na een 3-0 achterstand. Ja, ongekend. Iemand zei net tegen mij dat het 25 jaar geleden is dat er zoiets gebeurt. Maar tegen een topploeg gebeurt dat niet veel. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Wanneer had jij het idee van, uh, ja, dit, dit wordt een krankzinnige avond? Nou ja, bij 3-2. En zeker nadat zij uh, uh, verdedigend gingen wisselen met struik. En de haven naar de links. Ja, dan gingen wij alles of niet spelen. Offensief uh, wisselen. Ja, dan moet het balletje goed vallen. Nou, gelukkig uh, gebeurde dat. Wat een karakter heeft jouw elftal uh, eigenlijk getoond. Um, dat gebeurt wel vaker dat jullie dat gedaan hebben, maar dit is ongekend, toch? Ja, vond ik ook. Maar als je het ontleed, vond ik ons uh, het eerste half uur tot aan die goal, hadden wij de betere kansen. Had je ook geen geluk. Bal op de paal. Maar konden wij makkelijk een, een man meer uh, vinden op het middenveld en gaf je niks weg. En daar ben je wel boos over dat er een trainingsgoal wordt gemaakt tegen je. Bal gaat naar de zijkant, havenaar helemaal vrij. Maar dat zit heel het hele seizoen een beetje bij ons ingeslopen. Maar het moet een keer gebeuren dat je dat soort goals niet weggeeft. Maar we hebben gelukkig weer aangetoond ten opzichte van vorige week. Want dat zag er gewoon niet uit. Ja, en zeker thuis kunnen we dit brengen. Nou, dat moet uiteindelijk ook gebeuren. Hoe zou je deze avond nu willen omschrijven? Uh, ja, je, je noemt het al snel een wonder, maar ik wil het graag uh, ook eens van jou horen. Ja, wederom ongekend... Uh, bij 3-0 zou je zeggen, ja, je geeft er geen cent meer voor. Maar het is, het is ongelooflijk uh, wat de jongens dan weer een geloof hebben. En dat we, ja, dat we zo kunnen strijden. En ons kunnen herpakken. En dan zie je, er is weer weinig voor nodig om terug te komen. Maar het is, uh, ja, ja, ik heb het nog niet meegemaakt tegen een topploeg 3-0 achterstaan. En dan 3-3 uh, uh, maken in de, in de laatste seconde. Jullie leven nog? Ja, we leven zeker. En dit moeten we elke wedstrijd brengen. Maar...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 Ja, Van Boekel is snel begonnen aan de tweede helft en Ado ook, want die zijn in de aanval vanaf de rechterkant met Thierry. Maar Thierry kan de bal niet binnenhouden bij de achterlijn, dus gaat de bal over de achterlijn. En is er een doeltrap voor FC Twente. 1-1 de stand. Eerste doelpunt, een flinke lucht van buitenspel. En de tweede een overtreding voorafgaand aan de gelijkmaker. Dus nou ja, het staat wat dat betreft gelijk. 1-1. Uh, dat is altijd leuker dan 0-0. En zo'n avondwedstrijd, een zo late avondwedstrijd, uh, moet ik zeggen, hebben ze hier in Den Haag goed aangepakt. Het is gezellig op de tribunes. En men uh, weet er in ieder geval sfeer in te brengen om het veld. Nu helemaal nog op het veld. Het zou helemaal leuk zijn als we een, een echte flitsende tweede helft gaan krijgen. De inworp is voor. FC Twente, een meter of drie voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Ver krijgt de bal, speelt hem door naar Castanjos. Castanjos naar Schilder. Dat is een goede actie en een uh, pittige overtreding van Omeru. Het is uh, een gele kaart waard, maar uh, daar wil Van Boekel niet aan denken. En dus is het gewone vrije trap voor FC Twente met Schilder. Schilder kijkt om zich heen, wie loopt er vrij. Het is uh, Gutierrez, maar hij speelt helemaal de bal terug naar Douglas. En zo hebben we alweer drie minuten gespeeld in de tweede helft. En staat het nog altijd 1-1.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 Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Ado Twente in de Boekschop Hoekschop vanaf de linkerkant. En wat is er aan de hand? Uh, de scheidsrechter gaat naar de zijkant. En gaat even in overleg met Maristijn. Er ligt van alles op het veld. En er wordt uh, van alles ook geroepen. Uh, ik heb geen idee, want ik zit er zo ver vanaf... dat ik niet kan horen wat Paul van Boekel uh, zegt tegen Maristijn. In ieder geval geeft hij een standje aan Maurice en uh, ik begrijp, denk ik wel, waar Maurice Stijn boos om is. Want zojuist was er een aardige actie van Mike van Duinen. En die uh, leek alleen op weg naar de keeper af te gaan. En een beetje vast te houden door Braafheid. Ging door. Als hij was gaan liggen, dan had Braafheid een groot probleem gehad. Dat deed hij niet. En het leverde slechts een uh, hoekschop op en een flink fluitconcert. Die hoekschop wordt genomen, wordt gekomt door Thierry. Maar over het doel van Michailov. En dat uh, betekent dus dat dit probleem voor uh, FC Twente voorbij is. Ongelooflijk. Twente zoveel sterker in de eerste helft. Maar uh, ja, de, de kansen niet echt goed kunnen creëren. De beslissende plaats bleef steeds uit. En dan anderhalve kans voor Ado. En uh, de 1-0 voorsprong van Twente was weggepoetst. Twente nu wel in de aanval via de rechterkant. Even kijken of die bal goed voor het doel komt. Nee, want uh, Breukers die, uh, raakt hem kwijt. Maar dan raakt ook Ado de bal kwijt. Dan komt de bal in het slagschapgebied Bij Chaddees een schot wordt eerst gesmoord. Dan komt komt er bij voorzitter van Schilder, maar ook die bal wordt weggewerkt. En zo blijft het 1-1. Thomas Dekker is een van de 22 Nederlanders... die morgen aan de start verschijnen van de Amstel Gold Race. Hij rijdt voor de Garmin ploeg en praat aan de vooravond van de Nederlandse klassieker... met verslaggever Han Kok over het verleden en de toekomst. Hoe is het voor jou om als voormalige topper wat anoniemer mee te rijden... Dat is natuurlijk af en toe moeilijk. Uh, ik probeer uh, het beste uit mezelf te halen en uh, de stap weer uh, te maken. En als je ook gaat kijken vorig jaar in deze periode... zijn er niet zoveel Nederlanders die beter zijn hè, in dit soort koersen. En, uh, de verschillen zijn redelijk klein. Uh, je komt redelijk met, met een grote groet, uh, groep aan. Dat zie je ook in de Vlaamse koersen. De steken er één of twee bovenuit. Maar het is niet meer zoals vroeger dat er op de klassieke momenten... renners aangingen en dat die wegbleven. Ik denk dat je dat uh, morgen in uh, de Amstel ook uh, gaat zien. Goed, dit uh, winter heb je al je kaart op tafel gelegd. Hè? Je hebt je verantwoordelijkheid genomen. Je hebt verteld waar je, uh, wat er allemaal gebeurd is. Wat met jou gebeurd is. Wat je weet. bij de instantie waar dat hoort. Ja. Je, hebt je, je hebt je nek uitgestoken. Je hebt je verantwoordelijkheid genomen. Wat voor gevoel heeft je dat gegeven? Dat je, dat, je, dat je gewoon je hele verhaal gedaan hebt? Nou, ik was natuurlijk al uh, blij dat ik mijn verhaal in de ploeg had gedaan en dat er geen uh, enkele verrassingen mee waren. Um, het was nu, uh, de situatie werd ook uh, redelijk onhoudbaar. Er kwam, is heel veel druk natuurlijk, van de buitenwereld op, op heel veel wielrenners. Um, um, voor mij was het uh, uh, goed om schoon schip te maken om uh, het verleden een stuk achter me te laten. Um, kijk, dat ik positief was op, uh, op doping, uh, dat weet iedereen. En dat zal ik tot uh, altijd moeten meedragen. Maar het is nu wel een stuk duidelijker geworden... Uh, voor de buitenwereld, dat ik zeker niet de enige was. En ik denk als je inside de rij zit... dat je wel weet dat ik niet de enige was. Maar het was gemeengoed in, in die tijd. Het was een systeem. Het was een systeem en dat uh, bestond. Ben je opgelucht en blij dat het dat het thuis is dat je dit nu gewoon zo... Dit, dit... Het maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen... Uh, uh, ook jullie bij de televisie... Uh, ik wist hier al jaren van wat er allemaal speelde. En uh, er is nooit... Uh, er is altijd uh, een soort heldenstatus voor, voor renners gecreëerd... die elke, uh, elke week kort reden of uh, bij jullie dan de Nederlandse televisie kleurden. En nooit is er een vraagteken ge geweest...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 Op een verre manier. Want je kan natuurlijk niet iedereen zo beschuldigen. Dat begrijp ik ook als er geen positieve plas is. Um, maar die moeten zich wel eens achter de oren krabben. Um, Glens Armstrong heeft nooit een toer zeven jaar op rij kunnen winnen... met zonder één slechte dag. Uh, zeven keer drie weken. Uh, onklopbaar. Is niet menselijk. Iedereen heeft wel eens een keer een slechte dag. En we hebben het nooit gezien. Hij heeft het één keer gespeeld. Dat hij uh, zich afliet zak zakken in de groep. En dat uh, Telecom uh, aan doorrijden was met Ulrich. En dat is misschien het meest slechte wat we van hem gezien hebben. Voor de rest zat hij altijd met zijn ploeg van voren. En niemand kon dat plaatje zien. Ja, iedereen in de wielersport die wist dat wel. Maar op een gegeven moment kan je als journalist... als je het hele jaar wielrennen doet... is het wel te hopen dat je het ook een klein beetje gaat begrijpen. En dat zei Thomas Dekker morgen, een van de Nederlandse deelnemers... aan de Amstel Gold Race tegen Han Kok. We gaan even kijken in Den Haag bij Andy. Bij Ado Den Haag heeft de FC Twente 1-1 de stand en Gutierrez de bal. Laten we maar even een seintje geven dat vanaf nu er kansen mogen komen. Want die hebben we nog niet gezien in de tweede helft. Nu gaat Ado weg via de linkerkant, via Meijers. Die trekt naar binnen, wordt even van de bal afgezet. Maar dan is het altijd Holla die in de buurt staat en de bal kan oppikken. Geeft hem aan Wormgoor. Wormgoor naar Omeru. Omeru, bal heel kort naar uh, Malone, Malone naar de rechterkant. Bal weer helemaal terug naar Wormgoor. Omdat daar weinig uh, ruimte is aan de rechterkant gaat het nu naar de linkerkant. En via Meijers naar de hele linkerkant naar Tico Koppers. Koppers weer terug. Nee, het tempo is laag uh, van beide kanten overigens. En dat uh, maakt het er in de tweede helft nog niet uh, leuk op. De diepe bal op Van Duinen is niet goed. Wij gaan richting het nieuws. Dat hoor ik zomaar. Uh, al 33 jaar in mijn oren en met veel genoegen. 1-1 is de stand bij ADO Den Haag tegen FC Twente. Drie wedstrijden zijn afgelopen. Roda Vitesse 3-3, Naknek 2-0 en Heracles Groningen 0-2. We zijn terug naar het NOS Journaal van 10 uur met Helene Ekker. NOS langs de lijn op 1